6 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Formatiedossier naar de Kamer gestuurd. Oppositie niet tevreden. 250 banen weg bij verzekeraar Mensis. Meer dan 60 doden bij aanslagen in Syrië.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 Eerder zei de oppositie dat het Kamerdebat over de regeringsverklaring donderdag geen zin heeft als niet duidelijk is wat de gevolgen zijn voor de koopkracht. VVD-fractievoorzitter Zelstra zei vandaag dat hij coalitiepartner PvdA aan de afspraken in het regeerakkoord over de koopkracht zal houden. Hij wees daarbij onder meer op de afspraak dat inkomens boven de 100.000 euro er in vier jaar gemiddeld 4% op achteruit gaan. Als blijkt dat hele groepen veel grotere koopkrachteffecten hebben, moet het akkoord worden aangepast, zei hij. PvdA-leider Samson bevestigde die cijfers en zei dat zijn partij zich aan de afspraken zal houden. Hij vroeg er aan toe dat bij elke maatregel onbedoelde effecten worden gecompenseerd. Maar individuele garanties over koopkracht zijn niet te geven, aldus dus de PvdA-leider. Er ging vanochtend iets mis met de uitzending van de beediging van het nieuwe kabinet. Daarom moest de ceremonie worden overgedaan. Dat leek koningin Beatrix geen goed idee. Dan wordt het een toneelstukje, zei ze. Maar ze heeft de ceremonie toch overgedaan. De Rijksvoorlichtingsdienst, die zelf de tv-opname maakte... begon eerder met de beediging dan was afgesproken met de media. De NOS begon op het afgesproken tijdstip... en moest noodgedwongen de tweede ceremonie uitzenden. Het was voor het eerst dat de beediging live op tv te zien was. En na de ministers zijn ook de staatssecretarissen van het tweede kabinet Rutte beëdigd. Net als de beëdiging van de ministers is ook die plechtigheid door camera's geregistreerd en kon door tv-zenders worden gebruikt. In het nieuwe kabinet zitten zeven staatssecretarissen, vier van de PVDA en drie van de VVD. De twee staatssecretarissen blijven, de VVD'ers Teven en Wekers. Bij zorgverzekeraar is verdwijnen de komende drie jaar 250 van de ruim 2000 banen. Mensis heeft drie kantoren, in Groningen, Enschede en Wageningen. De verzekeraar wil meer via internet doen... en minder via de telefoon en de gewone post. En dan zijn er minder mensen nodig, zegt een woordvoerder. Hij sloot, sluit gedwongen ontslagen niet uit. Een rauwe advertentie in de Twentse Courant Tubantia... heeft geleid tot een stroom van reacties. Het gaat om de advertentie voor een man van twintig uit Tillichten in Overijssel... die een eind aan zijn leven heeft gemaakt omdat hij werd gepest. In de advertentie staat een deel van zijn afscheidsbrief... De scholen waarop de man heeft gezeten, de middelbare school en de docentenopleiding Windersheim, zeggen dat ze nooit iets van pesterijen hebben gemerkt. De ouders leggen morgenmiddag op een persconferentie uit waarom ze zo'n rouwadvertentie advertentie hebben geplaatst. Bij een zelfmoordaanslag in de Syrische provincie Hama zijn vijftig militairen gedood, meldt een Syrische mensenrechtenorganisatie. De Staatstelevisie maakte ook melding van de aanslag bij een overheidsgebouw, maar noemt geen dodental. Volgens de Mensenrechtenorganisatie werd de aanslag gepleegd... door een terreurorganisatie die gelieerd is aan Al-Qaeda. Bij een bomaanslag in de hoofdstad Damaskus vielen elf doden. Dat gebeurde in een wijk waar veel aanhangers van president Assad wonen. President Obama en zijn uitdager Romney zijn begonnen... aan hun laatste campagnedag voor de verkiezingen van morgen. Opnieuw gaan beide naar de cruciale swing state Ohio. Obama voert verder op de slotdag nog campagne in Wisconsin... waar hij wordt vergezeld door Bruce Springsteen en in Iowa. Daarna reist de president door naar zijn thuisstad Chicago... waar hij de uitslag zal afwachten. Romney gaat vandaag behalve naar Ohio nog naar Florida, Virginia en New Hampshire. De Republikein wacht in Boston op de uitslag. De laatste peilingen voorspellen een nek-aan-nek-race. Obama heeft in de meeste belangrijke swingstates nog wel een nipte voorsprong. De nieuwe James Bond film Skyfall heeft het beste openingsweekend ooit gehad... voor een bioscoopfilm in Nederland. Van donderdag tot en met zondag hebben ruim 400.000 mensen de film bezocht. Dat leverde 2,9 miljoen euro op. Volgens de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs... is dat ruim 300.000 euro meer dan de vorige recordhouder... het laatste deel van de filmreeks van Harry Potter. Van alle bioscoopbezoekers ging het afgelopen weekend zo'n 64% naar Skyfall. Het weer vanavond en vannacht aan de kust. Kans op een bui. In het binnenland droog met enkele opklaringen, maar ook kans op een mistbank. Minima tussen 5 graden aan zee en rond het vriespuntland in maart. Morgen eerst opklaringen, maar s middags bewolkt met lichte regen. Het wordt een graad of 10. De woensdag grijs en droog. De dagen daarna wat meer zon, maar ook meer buien. AMBB ah, verkeersinformatie Er staan nu 34 files, een dikke 100 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste vertraging heb je nog steeds in de regio Rotterdam. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam staat het vast op de parallelbaan... tussen de afrit Feyenoord en het knooppunt de Bregseplein over 5 kilometer komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. En in Twente een ongeluk op de A35 vanuit Enschede naar Almelo. Tussen de afrit Enschede-West en de afrit Twente-Kanaal staat 4 kilometer. In Brabant op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg... staat tussen Best en Moergestel 3 kilometer door een ongeluk. En hier is de linker ook dicht. Het schaatsseizoen barst los...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 Ontdek het met de tijdmanager op het nieuwe werken doe Het NOS Radio 1 journaal live vanuit Den Haag. Met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Goedenavond, 7 minuten over 6. Met veel Haag nieuws. Haags nieuws. Want de Kamer die bestudeert de informatie die ze heeft gekregen over de formatie. Zitten daar nou overtuigende koopkrachtplaatjes bij? En daarbij hoort ook het gediscussieerd die doorgaat. De zorgpremie zonder tot nu toe bevredigende antwoorden op deze vraag. Wat gaan we nu betalen? Politiek verslaggever Peter Blok. Je hebt veel documenten gezien, veel berekeningen, veel spin, veel verhalen. Zeg het ons maar eens, weten we nu al hoeveel het gaat kosten? Nou, wel wat we zouden moeten gaan betalen, dat staat in de stukken. 255 euro nominale premie voor iedereen. En een inkomensafhankelijke premie van 11 van je inkomen... En dat inkomen dan tussen de 20.000 en 70.000 euro. Ja, voor veel mensen kost dat dan honderden tot wel 5.000 euro extra. Maar ja, wat betekent het uh, voor onze portemonnee? Want je krijgt ook belastingvoordelen. Die vraag is ook vandaag weer niet beantwoord. Premier Rutte heeft wel een brief gestuurd, maar daarin staan niet alle cijfers. Ja, en die erin staan, die zijn ook nog slechter dan uh, gedacht. Ja, die brief moest dus duidelijkheid scheppen, maar die is er niet gekomen. vindt Sybrand Buma van het CDA. Ja, deze cijfers die scheppen alleen maar meer onduidelijkheid. Ze zijn anders van de cijfers die we eerder hadden. Dus ik begin me steeds meer af te vragen waarop men zich eigenlijk gebaseerd heeft. Wat vindt u van deze cijfers? Zijn ze erger? Nou, het aparte van deze cijfers is dat het lijkt alsof zelfs ook modaal er nog op achteruit gaat. Dat was nou juist de groep die de Partij van de Arbeid met deze hele operatie wilde beschermen. Dat lijkt niet het geval. Dus duidelijkheid over wat de Nederlanders nu werkelijk kunnen verwachten... is nu het eerst vereiste. Worden we voor de gek gehouden? Nou, in ieder geval weten we niet waarop het kabinet zich gebaseerd heeft... bij de besluiten die ze namen. Kijk, het gekke is Stef Blok weet het wel... Diederik Samsom, die twittert zich helemaal suf, schijnt het ook te weten. Maar ik begrijp er zo langzaam want er helemaal niks meer van... en heel veel Nederlanders snappen het ook niet meer. Waar baseert men zich op? Dat moeten we weten. En ik herhaal mijn pleidooi om een onafhankelijke derde in te schakelen... om dat eens goed door te rekenen. Ja, is het zo moeilijk dan uh, dit rekensommetje te maken? Ja, blijkbaar. Kijk, het rekensommetje kan gemaakt worden. Het, het, eigenlijk is het niet zo ingewikkeld. Maar als er steeds verschillende sommen zijn... waarop men zich blijkbaar gebaseerd heeft, dan maak je het ingewikkeld. En het wordt pas eenvoudig als we iemand die onafhankelijk is... bijvoorbeeld het Nibud vragen dit door te rekenen. Dus ik herhaal dat pleidooi en dat debat wat we moeten gaan voeren... dat moeten we ook pas voeren als we het over dezelfde cijfers hebben. Dus debat over de regeringsverklaring kan deze week niet gehouden worden? Wel als er cijfers zijn, maar als die er niet zijn, dan niet... Waarom denkt u dat Rutte nu met zo'n heel kort briefje komt? Geen idee. Ik vraag me af of hij zelf nog weet... op welke stukken die hij zich gebaseerd heeft, heeft. Want dit wijkt af van de eerdere doorrekening die wij vorige week kregen. Heeft u er nog vertrouwen in dat Rutte kan rekenen? Nou, ik hoop niet dat hij zelf dit allemaal moet doorrekenen. Dan hebben we echt een probleem. Maar uh, ik wil gewoon weten waarop hij zich gebaseerd heeft. En wat ik echt nog wel hoop, is dat ze als onderhandelaars... enigszins weten wat ze gedaan hebben. En dat zal duidelijk moeten worden in een debat... En dat debat dat kunnen we pas houden als we alle cijfers hebben. Ja, dus Buma niet tevreden. Hij is niet tevreden, wil meer informatie. Komt hij er ook voor dat debat dat uh, uh, voor donderdag gepland staat? Ja, als het aan die partijen ligt, uh, wel. Ja, dat uh, betekent dus hard werken op de eerste werkdag... Uh, bijvoorbeeld voor Lodewijk Asje op sociale zaken. Uh, ook Rutte moet uh, meer duidelijkheid uh, gaan geven. Terwijl die naar Turkije gaat vanavond laat. Uh, Ja, dus uh, nou, dat, uh, zijn ambtenaren krijgen druk deze dagen. Ze moeten in ieder geval dus snel wel met deze cijfers op tafel komen. Hier nemen ze absoluut geen genoegen mee... De SP, de PVV, D66 en het CDA. Nou, Het uh, moet eindelijk duidelijk worden... wat nu de gevolgen zijn voor onze portemonnee. Uh, dat wordt uh, onderhand ook wel tijd. Hè? Ruim een week hebben we het hier nu al uh, over. Uh, hoeveel zijn we nu echt uh, kwijt aan die zorg? Dat wil iedereen nu na een week wel eens... Uh, uh, Duidelijke weten. Um, maar ja, het kabinet zegt ook... Um, ja, eigenlijk pas volgend jaar zomer... dan pas is het echt duidelijk. Dan wordt de begroting voor 2014 opgesteld. Maar ja, of wij daar zo lang op willen wachten... dat denk ik eigenlijk niet. En de Tweede Kamer denk ik ook niet. Hij heeft de grote rekenen. duurt voort. Peter Blok, dank je wel op een dag... dat voor het eerst ook de ministers... in het openbaar zijn beëdigd. Het was even wennen voor de begeleiders van de Koningin. Ze begonnen te vroeg. Dat werd door sommige media met korte vertraging uitgezonden op initiatief van de Rijksvoorlichtingsdienst deed koningin Beatrix de sessie nog eens over, zodat die live bij de NOS op tv werd uitgezonden. Niet door. Dan wordt een toneelstukje. Zo hadden wij twee keer een plechtigheid. Carla van Balen, hoogleraar parlementaire geschiedenis. Goedenavond. Goedenavond. Welke versie heeft u gezien? Ik heb de tweede gezien bij de NOS. En niet de, de echte dus, dat niet toneelstukje, de zoals uh, de koningin zegt. Precies. Ja, want die, die is niet geldig, hè? Die beediging. Nee, je kunt maar één keer uh, beedigd worden. Dus de eerste versie, dat is de ware versie. Het deed nogal wat stoffen opwaaien, maar is dat nou echt zo'n toestand waard? Is niet gewoon onhandig en verder niet? Ja, het is natuurlijk een beetje, beetje raar dat je twee keer achter elkaar uh, wordt beedigd. Dus het is alles bij elkaar een beetje suf en een beetje raar. Maar het is niet echt erg of zo. Ja, het is nu twee keer gebeurd. Ja, en we, we konden voor het eerst meekijken. Wat vond u van de beediging? Ja, het was eigenlijk precies zoals ik me had voorgesteld. Maar het komt ook wel omdat ik er in het verleden met mensen over gesproken had... die het van dichtbij hadden meegemaakt. Namelijk sober, plechtig en vooral ook heel kort. Ja, het was heel kort, hè? Uh, ja. want, want er werd verder niks gezegd. Nee, het was natuurlijk vooral de directeur van het kabinet de koningin die aan het woord was. Hè. Die legde het protocol uh, uit en die, die las voor hoe de etende beloften precies klonken. Uh, de koningin zei zelf niets. En ja, de belofte uh, ofwel de eet, die zijn natuurlijk heel kort. Vervolgens zijn ze gaan vergaderen. Er zijn uh, dozen vol met informatie naar de Tweede Kamer gestuurd over de formatie. Is dat gebruikelijk dat, dat, dat de heleboel administratief wordt opgestuurd? Um, dat de formatiearchief uh, naar de naar Kamer, de kamer wordt... gaat, ja? Ja, dat is, dat is wel gebruikelijk. Zij het dat er in het verleden wel eens wat te doen over was geweest, omdat dan de informateur bijvoorbeeld besloot uh, om iets achter te houden als die informatieronde niet tot een goed resultaat leidde. Maar nu is dit natuurlijk in één keer goed gegaan, mm -hmm. is één keer in het kabinet gekomen en dan is het niet ongebruikelijk dat alles zowel naar de Tweede Kamer wordt gestuurd als naar het archief van Algemene Zaken. Ja, u zegt alles is in één keer goed gegaan, daar denkt de oppositie anders over, want die zeggen we hebben eigenlijk nog steeds geen duidelijkheid. Ja, dat klopt. Kijk, die kunt natuurlijk vervolgens afvragen van in één keer goed gegaan, dat betekent... Dat er maar één ronde is geweest, hè, waaruit een kabinet is voortgekomen. Dat uh, de meerderheid een meerderheid van de Kamer achter zich heeft. Maar inderdaad, ze zijn nog maar net begonnen. Ze waren nog niet eens beëdigd of er kwam al veel kritiek op het regeerakkoord. Van ja, is dat allemaal toch niet een beetje te snel gegaan? En hebben de heren, de vier heren die daar aan het onderhandelen waren... hebben die wel voldoende rekening gehouden met de achterban? Ja, Zoals we net hoorden uh, is nu een beetje de boodschap volgend jaar zomer... Hebben wij echt duidelijkheid voor de mensen? Denkt u dat ze dat vol kunnen houden van, vanuit het kabinet? Um, ja, dat is inderdaad maar de vraag. Want uit de opmerkingen, de reacties van Dirk Samson... lijkt net alsof het al wel heel duidelijk is. Hè, van mensen die zoveel verdienen hè, richting zorgpremie bijvoorbeeld. Die gaan dat erop achteruit. Dus het lijkt soms wat preciezer dan op een ander moment. Maar ja, dan kun je je afvragen... waarom moet het in het regeerakkoord dan al zo heel precies worden afgesproken... Althans, dat lijkt, als je toch van plan bent om dat later nog helemaal goed te gaan doen... dan hadden ze eigenlijk beter in wat vagere termen bij het regeerakkoord kunnen zeggen... dit zijn we van plan, dat zijn we ongeveer van plan. En niet al zo met details komen. Zouden bijvoorbeeld die, die, die 11% nog niet hoeven noemen, wat u betreft, van de wat inkomensafhankelijkheid? Betreft, precies. Wat mij betreft zou je in het regeerakkoord wat voorzichtiger kunnen zijn in je voornemens... en dan meteen zeggen van nou, maar dat gaan we de komende tijd gaan de ministers uitvoeren uitwerken. Dan had je toch heel wat ellende kunnen voorkomen. Nou, vanavond bij de presentatie zal het er ongetwijfeld ook weer veel over gaan. Uh, we hebben in ieder geval iets om over te praten. Mevrouw Van Balen, dank u wel. Tot u, u de Goedenavond. Dag. Bellen, mailen, aanbellen, kloppen op de ramen, op de deuren. De vrijwilligers van de Amerikaanse campagne-teams draaien over uren. En dat is voor om ze even doorbijten. Verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooi. Er staat nog 75 kilometer file. De meeste files staan nog in de regio Rotterdam. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam loopt het op een aantal plekken vast. Over de volle lengte van de A13 richting Rotterdam... was even de linkerrijst ook dicht vanwege een, een spoedtransport. Een ambulance richting Rotterdam. De A16 vanuit Breda die loopt ook vast bij Rotterdam... voor het knooppunt de plein Twee kilometer op de parallelbaan. De weg is hier weer vrij. En in Twente is er een ongeluk gebeurd op de A35... vanuit Enschede naar Almelo. Tussen Enschede West... En de Afrit-20-kanaal staat 4 kilometer. Maar ook hier zijn alle rijstroken weer open. En op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg staat tussen Best en Moergestel 5 kilometer door een ongeluk. Maar ook hier is de weg weer vrij. De Verenigde Staten op weg naar 6 november. Amerika kiest. De morgen mogen ze kiezen. En wie nog niet vroeg tijdig heeft gestemd, die weet dat hij kan worden gebeld door campagnevrijwilligers in Amerika. Er wordt aan de deur geklopt op tv. Worden ze bedolven onder de campagnespotjes. De kiezers in de Amerikaanse swing states worden niet met rust gelaten. De Obama- en Romney-campagne zetten alles op alles om daar de cruciale stemmen binnen te halen. De kiezers zijn daar niet altijd van gecharmeerd. Een reportage van Matthijs van der Wiel vanuit Chicago. Vaak geen gehoor. Mm -hmm. nee, die nummer kennen ze niet. Het is niet zo dat ze het kunnen zien hè, wie er belt. Mm -hmm. Als het al zat zijn, al die telefoontjes. Want mensen bellen allemaal met hun eigen telefoon. Ja, ja. er zijn ook phonebanks... Waar, waar je natuurlijk uh, telefoons krijgt. Maar dit is een manier zodat mensen die niet in een grote stad wonen ook kunnen bijdragen aan de campagne. Ja, je gaat naar die online tool. Ja. En dan krijg je eigenlijk een handleiding wat je precies moet zeggen tegen de kiezers. Ja. ja. En dan uh, kun je ook aanvinken wat de antwoorden zijn. En je krijgt hun namen, hun nummers. Uh, precies ook het stembureau waar ze naartoe moeten dinsdag. Ja. Niemand is available. To take your call. Een van die volunteers hier in Chicago, dat is Maud Janssen. Die is eigenlijk Nederlands, maar ook Amerikaans. woont hier, 16 jaar oud. Ja. Hoe kun je nou als 16-jarige Nederlandse opeens Obama-volontier zijn? Um, nou, er is geen leeftijd voor? Nee, er is geen leeftijd voor. Maar deze... Je bent er vroeg bij, je politieke bewustzijn. Nee, want uh, er zijn heel veel mensen die actief zijn, die ook jonger dan mij zijn. En op dit soort manier trekt Obama echt de jeugd, wat ook blijkt is een van zijn grootste groepen van uh, kiezers. Hello, you have the Ondertussen en moet je wel de iemand de gaan, de gaan de zien de te, bereiken. te bereiken. Ja. Hallo, Hello. is Dean available? You know, I'm have to have a Deze mevrouw wil niet He gestoord worden. Oké, okay, I apologize. Of He I apologize for the inconvenience, but if you need any information about voting, I can help you out. I know what I'm gonna vote for. Ze so weet wel it. op wie ze gaat stemmen. Kan hij, de campagne zat. Oké, okay. I will hang up. But can I ask you who who you are going to vote for? No, so, op uh, wie ze my secret and I'm gonna keep it. Okay. Thank Thank you very much. Bye. Ja. op een gegeven moment zijn de mensen het zat hè als je die al te veel gaan bellen naar Iowa ja maar volgens mij is de lijst gemaakt op mensen gebaseerd op mensen die nog niet gebeld zijn en misschien is het lastig gewallen door andere mensen krijg je het vaak dit soort bijna agressieve reacties ja ja. Vaak wel. Maar dit werkt averechts. Doel, misschien verlies je hier een stemmen door iemand die misschien van plan was Obama te stemmen... en die het zo zat is om een lastige geval te worden... en die dan op Romney gaat stemmen. Maar ik, de, ik denk dat het nog steeds heel belangrijk is... dat mensen weten waar ze kunnen stemmen. Maar en deze mevrouw stemmen. wist het kennelijk wel. Ja, deze mevrouw wist het wel. Ik geef niet op. Want nee, ik ben... hoor het. <lacht> zijn... want je, ze wilde eigenlijk ophangen, maar je dacht ik ga toch door. Ik ga het toch zeggen. Ja. <lacht> het is maar één keer in vier jaar. Hallo, <lacht> is Mary available... Um, my name is Maud and I'm a volunteer with Obama for America. And I would like to remind you that Tuesday is election day. And I can help... Can I ask you a question? Yes. How would anybody in America not know Tuesday is election day? Dat weet toch iedereen dat het dinsdag verkiezingen zijn? I'm just trying to help Obama with getting out the vote. Because often there are people that know it's election day, but they won't I go. You you go and... En ook zij hangt boos op. Oké. Okay. Ja, daar had ze wel een punt, hè? Ja, ja, Nou ja, we hebben twaalf mensen gebeld, twee boze mevrouwen... en de rest nam niet op. Ja. Heb je ook wel succes? N nog niet, maar andere mensen hebben natuurlijk wel ja. succes. Maar heb je nog nooit iemand kunnen overtuigen? Nee, niet kunnen overtuigen, helaas. Nee. Het zware leven van de Obama-vrijwilliger. Morgen kan ze horen of het enige resultaat heeft gehad. Ik ben mijn leven lang gepest en buitengesloten. Dat stond er vanochtend in een rouwadvertentie in een Twentse krant. Het waren de afscheidswoorden van Tim Ribberink aan zijn ouders. Hij pleegde vorige week donderdag zelfmoord. Vandaag ontstond er een vloedgolf aan verontwaardigde reacties op de sociale media. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Op de school die Tim twee jaar lang heeft bezocht... gond ze diezelfde vraag door de gangen, vertelt directeur Peter Koopman. Ja, niet alleen de vraag die mij heeft bezig gehouden... maar die al mijn collega's hier op school, die Tim gekend hebben... natuurlijk bezig heeft gehouden. We kijken allemaal van, hebben wij bepaalde signalen niet gezien, niet gehoord? En uh, wat hebben we gemist? Als je dan de tekst in die rouwe advertentie leest... Dan moet je bijna concluderen, we hebben dus iets over het hoofd gezien. Ja, je kunt niet anders concluderen dan dat. En, en um, Het is dan wel de vraag in hoeverre heeft het gespeeld... Uh, echt op school, echt binnen de muren. Maar Tim heeft hier vier en vijf HAVO gezeten. Hij heeft eerst een VMBO-diploma gehaald... en toen heeft hij hier zijn 4 en 5 HAVO gedaan. Dat heeft hij met een diploma afgesloten in 2011. En later is hij nog weer teruggekomen omdat hij hier stage wilde lopen. Hoe is dat gegaan? Ja, uh, hij is, hij is na uh, de tijd is hij naar uh, Windesheim gegaan om daar de leraaropleiding geschiedenis te gaan doen. En in zijn eerste jaar is hij hier stage komen lopen als uh, stagiaire geschiedenis. Dat is misschien wel opmerkelijk dat hij terug wilde keren naar de school waar hij misschien ook wel uh, gepest is geweest. Nou, het is voor mij toch ook wel een signaal uh, dat, dat hij het hier wel naar zijn zin heeft gehad. En ik weet zeker dat het vorig jaar ook het geval was. Ik heb vorig jaar meerdere keren met hem gesproken als stagiaire. Mm -hmm. En ik weet dat hij een fijne tijd heeft gehad hier daar kan ik me indenken dat uw school, net als heel veel andere scholen, pestprotocollen heeft, ja. vertrouwenspersonen. Ja. Je doet er als school alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen zich veilig en erkend en gezien ja. voelen. Nee, dat klopt. Ook wij hebben die protocollen en, en uh, de dingen die u noemt. En, uh, uh, alleen in het geval van Tim is er nooit iets bekend geweest binnen school. Uh, ik heb het nagevraagd bij de mentoren, bij de leerlingbegeleiding ook. en Er is, er is niets bekend over uh, het pesten van Tim. Maar we weten dus ook niet of het hier binnen de schoolmuren of binnen de schooltijden is gebeurd. We weten niet eens of het in de groep medescholieren is gebeurd. Dat, dat weten we niet. En wellicht zullen we het nooit weten. Je weet zelfs niet of het echt zo erg was als Tim het blijkbaar heeft ervaren. Nee, dat weten we niet. Nee, ja, we weten in elk geval dat Tim het heel erg heeft ervaren. Maar anders was hij niet tot deze vreselijke daad gekomen. Maar ja, we weten niet hoe erg het was. Het zou zich allemaal voor een belangrijk deel... buiten het gezichtsveld hebben kunnen afspelen... via diezelfde sociale media... die nu ook zo'n belangrijke rol spelen vandaag. Kunt u als schoolleiding daar op een of andere manier toezicht op houden? Nee, dat is volgens mij ondoenlijk. En, en ik denk dat het heel goed is dat, dat uh, wij ook uh, de, de, het gesprek met ouders ook blijven aangaan. We, we voeren dat gesprek ook, dat ouders ook meekijken met hun kinderen als het gaat om wat gebeurt er nu op die computer, wat gebeurt er nu op die smartphone. En uh, ja, daar, daar moet ook over gesproken worden. En we proberen dat juist gezamenlijk met ouders, met leerlingen, om daar zo goed mogelijk in op te trekken. Dat zei directeur Peter Koopman van de school waar Tim Ribberink twee jaar uh, is geweest. Roepouw sprak met hem, morgenmiddag dan is er een verklaring uh, namens de ouders. Een persconferentie, iemand die de ouders bijstaat zal dan wellicht iets meer vertellen. We gaan terug naar het nieuwe kabinet. Rutte 2 is geïnstalleerd. Een hoop plannen, een hoop ideeën, maar waar moeten ze echt werk van maken? Dit vindt Sal Pommel. Ik denk het onderhoud, het uh, begrotingstekort, dat dat weg moet. Want daar blijven we anders jaren mee zitten, ook onze kinderen. Dus ik ben er wel uh, mee eens dat er flink bezuinigd wordt om dat uh, weg te halen. En dan moeten we me even een beetje pijn leiden. Ik denk dat er ja, een heel belangrijk deel de economische crisis is en hoe het gaat met Europa. Ik ben het helemaal met de eens. Scheef wonen vind ik wel heel erg belangrijk, ja. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die op dit moment nog huren en uh, eigenlijk gewoon uh, uh, veel meer verdienen, uh, waardoor ze daar niet voor in aanmerking zouden komen. Ik vind het wel heel goed als het aangepakt gaat worden. Ik, ik vind het heel belangrijk dat mensen die uh, op dit moment niet werken, maar wel kunnen werken, dat die gewoon uh, gestimuleerd moeten worden om te gaan werken. En uh, ja, aan de ene kant vind ik het dan wel positief dat de WW wat verkort wordt. Maar ik... Ik kan me ook voorstellen dat het voor sommige mensen die wel willen werken, maar die op dit moment niet kunnen, door allerlei omstandigheden, geen werk of weet ik veel wat, nee. dat het wel voor hun heel erg lastig is. Maar ik vind het wel goed dat ze daar goed naar gaan kijken, want er zijn ook mensen thuis uh, die niet willen werken en die het maar allemaal uh, toe, uh, die er misbruik van maken. Ja, dat moet aangepakt worden. Ja, de crisis, de Grieken. Spanje, Portugal, ja. weet ik niet. Nee, de crisis, daar moet ze dus echt, uh, echt iets aan doen. Het Karel de hele middag vanuit Salbommel. Ik vind het prachtig. Hoe zou het klinken op het Binnenhof met al die klinkers daar? Daar gaan we even naartoe, want daar staat inmiddels politiek redacteur Joost Vullings. Joost vanavond hier op Radio 1, een speciale uitzending over het nieuwe kabinet Rutte. Dat presenteer je samen met Lucella. Wat gaan jullie doen vanavond? Ja, we gaan uh, alle nieuwe ministers voorstellen. Uh, ook de ministers die we al kennen vanuit Rutte 1, die schrijven ook allemaal aan. Nou ja, we, ze mogen wat over zichzelf vertellen, maar uiteindelijk uh, krijgen ze natuurlijk ook vragen over de inhoud. Hetgeen ze gaan doen de komende vier jaar. En uh, premier Rutte is daar dan ook bij. Ja, zeker. Niet heel wat uit te leggen natuurlijk. Ik denk dat uh, ja, de woorden van de avond zullen wel worden... inkomensafhankelijke zorgpremie, inkomensplaatjes. We zullen het er heel veel over hebben. Want ja, dit kabinet heeft toch wel een beetje een valse start. Er is heel veel onduidelijkheid ontstaan... over de gevolgen voor de portemonnee voor veel Nederlanders. Ja, en we proberen dat nog steeds helder te krijgen. Het kabinet zit nu, dus het kan nu zelf gaan communiceren. Dus we zijn benieuwd wat ze gaan brengen. Ontvang je ook staatssecretarissen? Uh, nou, dat doen we niet in uh, de uitzending tussen half 9. In het oog op morgen schuiven alle staatssecretarissen aan. Goed, En hoe laat begint jullie uitzending? Die begint om half negen. Het duurt anderhalf uur. Dus in een sneltreinvaart komen, komen ze allemaal langs. Overigens kijk ik nu nog naar de stadhouderskamer, waar dit kabinet in elkaar is gezet op het Binnenhof. De, de dranghekken staan er nog. Maar het, het licht is uit, inmiddels. En als ik met dan omdraai, brandt inmiddels het licht op uh, algemene zaken. Want daar is dat op dat ministerie is vanavond, zal ik maar zeggen, het feest van de presentatie van het nieuwe kabinet. En dan presenteer jij samen met Lucelle, Ik wens je. Kom een, maar aan, Joost. Het <laughs> ja. jas aan, de regen in Lucelle zet hem op. Naar, we gaan nu naar een andere Joost. Joost Eerdmans, met WNH. Hier ben je ook welkom, Lucilla. Fijn, fijn. In Capella. In Capella. In capelle Capella. Aan de IJssel. IJssel. Juist. Nee, Rutte 2 beedigt, uh, klopt. Maar het wil toch niet echt een feestdag worden in Den Haag. Voor de VVD zit het chagrijn er goed in en de PvdA die blijft uh, lekker zout in de wonden strooien. Maar tegelijk, en dat vind ik zo opvallend, steekt zich een enkele poot uit om de coalitiepartner die toch in grote problemen verkeert, ook maar enigszins te helpen. En ik denk dat de oplossing is dat de... De duw moet van de PvdA komen. Zij zullen zich moeten, uh, ja, een handreiking moeten geven. Want ik geloof erin dat als de PvdA dat niet doet... dat ze dan zelf ook in problemen zullen komen. Dat de ellende ze gaat bereiken. Dus het zal vanuit de PvdA moeten komen. Want men ging elkaar dingen gunnen. Ze moesten elkaar gaan vinden. Nou, dan vind ik ook dat, kortom, de PvdA de brug nu moet slaan naar de VVD... op het gebied van de inkomensverhankelijke zorgpremie. Dat is ook mijn stelling. De PvdA moet een brug slaan naar de VVD... Zeg ik in avondspits, u kunt meedoen met hashtag Brug, hashtag Knoppen of hashtag WNL. We praten met onder andere Rob Oudkerk, oud-PVDA-Kamerlid en oud-wethouder in Amsterdam voor de PvdA. Benieuwd hoe hij er tegenaan kijkt. En onze binnenhofwatcher watcher is ook weer terug van vakantie. Martijn van der Kooi is present in avondspits hier op Radio 1. We gaan van start om half zeven met deze nieuwe aflevering. Ik hoop dat u gaat bellen. 0800 1121. Vindt u ook dat de PvdA nu... U moet, moet gaan komen met een oplossing richting de VVD. Of denkt u dat het niet moet? Laat het me weten. 0800 1121, bel naar Avondspits van WNL. We zijn er klaar voor. We zitten klaar voor Avondspits. Tot zometeen na de hoofdpunten uit het NOS nieuws. Tot zo. Hoe combineer je het uitbesteden van je business intelligence platform... met het behoud van correcte analyses en inzichten? Door het complete IT-platform, ontwikkeling, beheer en support... onder te brengen bij een specialist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 De oppositie in de Tweede Kamer is niet tevreden met de informatie over de koopkracht die naar de Kamer is gestuurd. Vanochtend vroegen PVV, SP, CDA en D66 om alle cijfers over de gevolgen van de maatregelen van het kabinet. Alle stukken zijn nu naar de Kamer gegaan, maar volgens de oppositie zijn er nog steeds veel vragen.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 En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Vanavond en vannacht blijven er in de kustprovincies enkele buien actief. Lokaal zou daar ook onweer bij kunnen voorkomen. En verder zijn er opklaringen. In het binnenland koelt het af naar een graad of zes aan zee... tot lokaal twee graden wat verder landinwaarts. En morgen is het op de meeste plaatsen droog. In het westen en noorden kan wel een enkele bui ontstaan... maar verder zijn er ook opklaringen. De meeste zon in het zuiden en zuidoosten. In de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het noordwesten steeds verder toe en vanaf 3 à 4 uur in de middag gaat het vanuit het Noordwesten regenen. Het wordt morgen 8 tot 10 graden. De wind waait morgen uit het westen is matig kracht 3 tot 4 en neemt later aan zeeën op het IJsselmeer toe naar krachtig of hard in kracht 6 of 7. En na morgen blijft het wisselvallig, maar de droge periode gaan toch wat overheersen. Af en toe ook wat regen. Verder wordt het 10 tot 12 graden en de nachten worden minder koud. Yeah. <music> ANWB ah, Verkeersinformatie. Er staan nu nog 16 files, zo'n 60 kilometer bij elkaar opgeteld. Bij Amsterdam loopt het vooral vast op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Daar staat tussen knooppunt Waterraasmeer en Muiden 5 kilometer. En in die file is er een ongeluk gebeurd, daarom zijn daar twee rijstroken dicht. Daardoor staat het vast op de A9 vanuit Amstelveen naar Diemen. Tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen ook 5 kilometer. En op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Bodegraven en Zevenhuizen 4 kilometer door een ongeluk... Twee rijstrokken zijn afgekruist. En op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Bij hardingsveld giesendam ook vijf kilometer door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. A27 vanuit Gorkum naar Utrecht. Daar staat tussen Noordeloos en Evendingen zes kilometer door een kapotte auto. En daarom is de rechter rijstrook dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. De PvdA moet een brug slaan naar de VVD. De Avondspits is een feestje voor alle inkomens. Bel WNL 0800 1121. Ja, terwijl de Pvd schaterend op het ziekbed van de VVD staat te dansen... probeert onze VVD-premier hardlachend alle criticasters in zijn eigen partij te overstemmen. Hoe kan de VVD zich zo ontzettend vergalopeerd hebben? Het blijft een vraag waar we maar geen antwoord op krijgen. De oplossing is er voorlopig zeker niet. Pvd is absoluut niet van plan om de inkomensafhankelijke zorgpremie op te geven. Afspraak is afspraak, zei Samson, en dat geldt voor alle punten uit het akkoord. Ondertussen weten we via partijvoorzitter Spekman... hoe ze er achter de rode schermen echt over denken. Grijpen wat we kunnen grijpen van de middeninkomens leren is toch een feest? Ik dacht dat Spekman en zijn rode vrienden zo'n hekel hadden aan polarisatie en populisme. Practice what you preach, Spekman. Draagvlak, samen, eenheid, bruggen slaan. Dat waren toch de PvdA-thema's? Ik verwacht daarom juist een oplossing van Ascher en Samson. De PvdA moet een brug slaan naar de VVD. Bel WNO 0800 1121. Een hartelijk goedenavond. Welkom bij weer een half uurtje Stellingmakerij hier bij Avondspits. Komt leuk binnen op Twitter. Uh, Paulus zegt uh, raar hoe media een niet aangetreden kabinet aanvallen... en oproepen tot solidariteit met mensen met een gezinsinkomen van boven een ton. U doet ook mee op Twitter. Deze uitzending door te gebruiken hashtag brug, hashtag knoppen... of gewoon hashtag WNL. Ga gaan zo naar de eerste beller. Wijsneus zegt mij op Twitter, avondspits... die brug is toch al lang geslagen... tussen de minimuminkomens en de topinkomens... over de rug van de middeninkomens. En Good Music Company zegt mij... de VVD moet het lekker zelf gaan uitzoeken. Wat vindt u? Ligt hier een schone taak voor de PvdA... Ja, om nou eens te laten zien wat het is om een brug te slaan over troubled water. Of zegt u, nee, dat moet de VVD toch echt zelf maar bekijken... ...en de lijn wiegel volgen. Dit kan niet anders dan teruggedraaid worden. U mag het laten weten op 081121, want u bent aan het woord hier bij Avondspits... ...in het opinieprogramma van Radio 1. De eerste beller, dirk jan uit Helmond. Goedenavond. Goedemorgen, of goedemorgen, Joost. Nee. Nou, ik vind, ze moeten eens beginnen met Remond mond allemaal dicht te houden. En mevrouw Schippers is een VVD-minister... We moeten ze rustig de tijd pakken en de plannen ze uit gaan werken. En dan eens kijken wat het wordt. We zitten nu allemaal te schreeuwen. Uh, het kost zeker een maand om alles goed door te gaan rekenen tot in de comma. En pak gewoon de tijd. Het gaat over 2014, dus hebben we minstens een maand of drie, vier de tijd... om eens gewoon goed aan een plan te werken. En komen we daarmee terug. We zijn gewoon ja. in de vingers gesneden dat ze in dit reageerakkoord dit te gedetailleerd hebben gebracht. Ja, maar denk klink, dat klinkt leuk. Ja, maar ik denk, Jan, ja? je kan wel zeggen: schippers in een hok en uitzoeken. Maar die komt het hok uit. En dan staat daar een meneer, die heet Lodewijk Ascher. namens het smaldeel van de ministers van de, van de PvdA. Die wil dat ook bekijken. Dus volgens mij moet, het, moet er direct een brug ontstaan tussen die twee partijen. Anders kom je er nooit uit. Ja. Oké, okay, dan mogen ze eens twee het hok in. en daar liggen uh, het plan maken. Maar het heeft geen nut om nu hm. uh, via de sociale media, de kranten en heel geneuzel. allemaal te gaan roepen. Want als Samson zegt: ja, we gaan water bij de wijn doen. Wordt er wordt heel graag hoge water gaat worden ja. en voordat we het weten zijn we al aan het schipperen. De schipperen een mooie wilspraak. Ja, ja. Voordat we weten dat we überhaupt over praten, want het is mm. allemaal onderbruik. Oké, okay. eerst duidelijkheid zeg je Dirk-Jan, dankjewel. U doet mee, 081121. zeker nog eens even bij. Meneer Mike Ger -Ger Gerrits, uh, waar die vandaan komt, weet je niet. Mike, goedenavond. Een hele avond juist. Hi. Ja, uh, ik denk dat de VVD zich natuurlijk vreselijk in de vingers heeft gesneden op dit moment. Ja ik denk juist dat er heel snel duidelijkheid moet komen, want de onrust wordt in principe alleen maar groter in Nederland. En uh, er is eigenlijk maar één die ja, eigenlijk lacht in het vuistje. En, en ik heb eigenlijk ook wel eens, ja, soms heb je in het leven wel eens spijt. En spijt in die zin dat je dan op de verkeerde partijen hebt gestemd. Ja. Puur omdat het een, uh, een, een, een rechte meerderheid wilde ik hebben uiteraard. Ja. Uh, dus dan heb ik op Rutte gestemd. Maar daar heb, ik, daar heb ik eigenlijk heel veel spijt van. Maar wie staat er en, te en lachen? Wie zit er te lachen in het vuistje, hè, Mike? Geert Wilders. Ja, Uiteindelijk is alles, alles, is, ja, maar alles is begonnen doordat hij het heiëntorrentje, of het, het katshuis, is, is uitgelopen natuurlijk. Hè. Laten we even de, de zaak in perspectief Maar dat heeft hij heel slim gedaan misschien. En misschien nog wel met voorbedachte raden. Ik ben benieuwd. En ik denk dat meneer Wilders heel veel stemmen gaat krijgen. En zeker van de VVD-mensen. Uh, ja, als hij dit voorzien heeft, dat, uh, nou goed, dat, zou, dat zou nog kunnen. Nou goed, dan zou hij heel slim zijn. Maar daar helpt hij ons niet mee. Laat ik het zo zeggen, Mike. Nee, nee, nee absoluut niet. Want ik denk nee. dat het dat de probleem alleen maar juist groter gaan worden. Nu. Ja, eens. En, en, en veel meer onrust. En dat moeten we zeker niet hebben. Nee Mike, dank Kijk maar eens naar Griekenland, nu. Daarom. Goed, goed zo. Ga ik Mike je, maar je dankjewel voor het inbellen. 1121 Dus wijsneus zegt: avondspits Spekman. Vindt het een feest als er. ...honderdduizend meer werklozen bijkomen door die inkomensafhankelijke zorgpremie. Guido Welter zegt, ween al het gaat niet om een zetje of een brug. Stik toe de plan, want die verlering is afgesproken. En dat via de zorgpremie te doen is alleen een beetje dom. Maar dat is nog net mijn punt, want iedereen vraagt om duidelijkheid. Nou, volgens mij is die duidelijkheid er gewoon. Er komt een inkomensafhankelijke zorgpremie. Zo erg is het gewoon. En dat valt voor veel, denk ik, VVD-kiezers niet uit te leggen. Dus zo simpel is het, los van de plaatjes die inkomensafhankelijke premie moet van de tafel af. Uh, ik ga praten met Rob Oudkerk, oud-Kamerlid voor de PvdA... oud-wethouder in Amsterdam voor de PvdA... en nog steeds lid van de PvdA. Goedenavond, Rob. Hallo, Joost. Hi, Rob. Gefeliciteerd. Dat mag ik toch wel zeggen als PVDA uh, aan jou. Een hartelijke felicitatie. Nou ja, als je me feliciteert met het feit dat de PvdA weer in het kabinet zit... dan is het antwoord, uh, ja, je mag me feliciteren. Precies. Ja. En met de, met de valse start, daar, daar, daar, ben, je, daar ben je ook niet rouwig om? Ja, die is natuurlijk rampzalig voor ieder kabinet. Uh, doe op ontzettend denken aan de competitiestart van Ajax. Ik ben Amsterdam in hart en nieren. Ook nog nooit zo slecht geweest. En ik heb het eigenlijk nog nooit meegemaakt in mijn hele politieke loopbaan... dat uh, een kabinet onder zo'n gesternte moest beginnen. Nee. En ik denk dat um, Ruud Kolen, he, nu senator in de Eerste Kamer gisteren in Buitenhof iets heel zinnigs gezegd heeft. Namelijk, uh, je kan een hele snelle formatie doen. Dus dan ben je heel snel door de voordeur. Yeah. Maar dan kom je allerlei mensen weer tegen bij de achterdeur. Dus misschien yeah. is het even iets te snel gegaan. En iets te veel onder zes heren die. Nou ja, die een beetje, als ik zo vrij mag zijn... een beetje de lijn van Wouter Bos bij KPMG. Een echte, echte consultantlijn gevolgd hebben. Van trekkers wat kaarten. De een doet dit, de ander doet dat. Ja, dat is niet uit. Dat is niet goed uitgepakt. Nou ja, er stond in de NRC een prachtig verhaal... hoe dat, hoe dat allemaal ja. gegaan is met kaarten trekken ja, en, en, wel, en, en, wel, en wel, codes wel. erbij. Zeg Rob, nou staat die spekman... die stond te dansen op het graf bijna van de VVD het weekend. Die was wel heel erg uh, euforistisch. Dat is hem niet in dank afgenomen. Hoe kijk jij er als PvdA uh, tegenaan? Ja, ik vond het een het begin als fout. En uh, Lodewijk Asscher heeft als vicepremier daar ook onmiddellijk afstand van genomen. Dat leek mij uh, buitengewoon verstandig. Ja. En ik heb ook begrepen dat uh, alles wat de PvdA een beetje een goed hart toedraagt en ook alles wat het kabinet en burgers een beetje goed hart toedraagt. gezegd hebben, ja, Spekman, um, dat jij vroeger... dat heeft hij al mooi in dat interview in het AD ook gezegd... dat hij vroeger een enorme DNL-fan was en dat hij Wiegel haatte. Ja, dat ja, zei hij. Als zes-, zevenjarig jongetje is dat prima... Maar nu ben je voorzitter van de PvdA, dus dan moet je er even iets nee. slimmer mee omgaan. Beetje dom. Het is namelijk heel simpel. Het is geen VVD-probleem. Het is geen PvdA-probleem. Nou. Dit is een zoekkool van een kabinetsprobleem. Precies. En als het kabinet hier niet uitkomt, dan valt dit kabinet. Zo juist. Nee, maar jij steunt precies. Jij zegt precies wat ik ook vind erop. Dit, dit, dit hoort een PvdA-probleem te zijn. Zij moeten die brug gaan slaan. Uh, gaat dat nou gebeuren? Want ik zeg, die PvdA moet die kant van de VVD op. Ze moeten juist die handreiking doen. Daar gaat het hele kabinet over. He? Bruggen slaan. Nou, ik, kijk, ik, ik kan de toekomst niet voorspellen... maar ik ken wel uh, de ex-wethouder uit uh, Amsterdam, uh, Lodewijk Asse... die nu ja. uh, vicepremier is, heel goed. Uh, ik kan mij nauwelijks voorstellen dat hij niet één deze dagen al bij Edith Schippers op bezoek gaat... samen met Frans Wekers. Dan moet iemand dan financiën bij... en zegt, laten wij een plan maken hoe wij dit varken gaan wassen. Want het komt net zo hard neer bij PvdA-stemmers of bij VVD-stemmers... Um, als het inderdaad zo uitpakt zoals wij nu de getallen zien... ja, dan is dat, zij vier komen gelijk in. Toen ja. aanvaardbaar en onacceptabel. Dus zowel de PvdA als de VVD moeten iets heel simpels doen. Namelijk, uh, kijk, als ze nou echt verstandig zouden zijn, dan zouden ze zeggen... Uh, Nivellering, nou daar zijn ze alle twee blijkbaar uh, mee akkoord gegaan. Ja. Maar dat moet natuurlijk nooit via zorgpremies. Maar goed, nee, precies, je dat, je dat zijn dan dan we ook doet, met elkaar eens. Nee, maar, maar Rob, nou, goed, nou zeg iets, Rob. Nou zeg nee. iets van de onaanvaardbaar. Waarom zegt een Rutte en een Asje dit niet gewoon? Van jongens, dit is absoluut niet de bedoeling. Ook voor ons onaanvaardbaar. Haal ze zoveel kou mee uit de lucht. Nou, ik vond de, de nieuwe fractievoorzitter van uh, de VVD vanochtend wel um, heel duidelijk. Die zei, luister eens, dus, wij hebben afgesproken in ja. het regeerakkoord... niemand gaat vier. er meer dan 4% uh, op achteruit. En daar gaan wij ons aan houden. En ik denk dat als Rutte dat samen met Samson afgelopen dinsdag had gezegd... Ja. dan hadden we niet zo'n ja. hectisch weekje gehad. Exact, exact. Nou Rob, nou even naar de, naar, je bent zelf oud, oud, oud huisarts. Uh, je weet toch één ding, als je mensen maar 20 euro bijdrage gaat vragen... Hè, aan, aan zeg maar de, wat, wat, de onderkant, dat die zorgwachtlijsten weer gaan ontstaan... dat, er, dat mensen absoluut geen uh, aarzeling hebben om naar de dokter te gaan. Kortom, het druk op de zorg wordt met dit stelsel... van inkomensvankelijk premie totaal niet opgelost. Daar ben ik het gewoon met Buma eens. Dit is dan eigenlijk toch een ramp voor de zorg, ook, als je het zo bekijkt? Nou, het is nog veel erger, uh, want een ramp voor de zorg, dat is één... Maar we hebben in Nederland bijvoorbeeld heel veel sociaal economisch gezondheidsverschillen. Mensen met een uh, minder dikke portemonnee uh, gaan gemiddeld vijf jaar eerder dood. en zijn gemiddeld 17 jaar van hun leven langer ziek. Zo. Dit gaat, en dat is een, niet mijn voorspelling, want ik weet er daar onvoldoende van. maar alle macro-economen die iets van gezondheidszorg weten. die zeggen: dit zal die verschillen in gezondheid. die sociaal-economische gezondheidsverschillen. op termijn gaan vergroten. En ik vraag mm. dus Hans Peckman. terwijl het wel mijn eigen partijvoorzitter is. Uh, is de. Ja. Nivellering. De denivellering die je dus krijgt op het gebied van gezondheid in Nederland, is dat het je waard. En ik Zeker. zou uh, bijna zeggen niet doen en kies een andere methode. Zo, duidelijk, duidelijk statement erop. Oud kreeg nog een laatste vraag. Gaat dit voor de PvdA nog tramellant opleveren, verwacht je? In het electoraat? Ja, natuurlijk. Ja, ja. natuurlijk. bedoel, je. Kijk, nu, nu is de VVD is, uh, aan de beurt, tussen aanhalingstekens. Maar. Um, al die mensen die in de middengroepen zitten. daarvan stemt een deel PvdA en een deel VVD. Zeker. En het is dus voor de PvdA precies hetzelfde probleem als voor de VVD. Precies. We zijn er denk ik eens Rob Rock Oudkerk. Dankjewel, Oudkamerlid, Oudwethouder in Amsterdam. Ik weet niet of je, of je oud. of je. Ja, ik weet niet of het collega was. André van S. als dat de André van S. in Amsterdam is. Die, die twittert nou de brug is geslagen. 60 miljard bezuiniging. In ruil voor nivelleren. Samson Rutte willen dit soort oplossingen doorpakken. Wil jij het toch ook? Jan Nazer zegt, Eerdmans, het is een belachelijk plan. maar de VVD zal dit echt zelf moeten oplossen. Zij creëren het probleem. Ik zeg luisteraars, de PvdA moet een brug slaan naar de VVD. En wel snel. Edna zegt mij, Eerdmans, de liefde moet van twee kanten komen. Maar dit is wel een uitgelezen kans om aan de slag te gaan aan het werk. En Michael Altorff zegt mij, de hoge inkomens hebben smadelijk gelachen bij die lage zorgpremies. Bij de invoering in 2006, ze wisten dat het een keer mis kon gaan. U doet mee op Twitter met hashtag brug of hashtag WNL. We gaan naar Belles toe. Dat is Samira uit Boedoend, uit Amsterdam. Goedenavond. Ja, goedenavond Joost. Ja, hallo. Ja, hallo. Verdel. Hallo, nou, ik uh, ben het uh, eigenlijk uh, niet eens, nee. maar aan de andere kant ook weer wel eens. Ik vind namelijk, we hebben een kabinet... en die moeten niet alleen nu... maar continu bruggen naar elkaar toeslaan. Ja. En daar zijn ze wat mij betreft al... Uh, hè, vanaf dat de onderhandelingen zijn begonnen... zijn ze daarmee bezig. Dus, uh, ja, en van een kale kip kun je niet plukken. Dus bij die lagere inkomens kan je het niet vandaan halen. Ja, het moet toch ergens vandaan maar met help, komen. Dus ja, ja, bij de hogere inkomens. Maar dan ga je dus ja. bezuinigen via de zorg. Dat is dus totaal geen oplossing voor het probleem wat we ja, hebben. Maar wat is dan wel een oplossing? Want op nou, meer belasting. Dan, dan moet je gewoon eerlijk zijn. Nee, dan moet je ja. gewoon eerlijk zijn. moet je gewoon hogere belasting ja. schrijven aan, aan, aanbrengen. Dat durfde Rutte niet. Ja. Of hij wilde ja. het op een andere manier. Maar dit is natuurlijk totaal onwerkbaar. Ja, nou ja, de nou. brug is slaan, hè? Over Daarom. Maar, verwacht he, jij, maar... Wel... vind je niet, Samir, dat er een brug ja. nu juist moet komen? Practice what you preach van Samson, Die ziet een partij in problemen in zijn eigen kabinet. Steek die hand uit. Doe die handreiking. Nou ja, kijk, die brug is er gekomen eerst van de VVD. Die zegt prima, via zorgpremies. Ja. Ja, nou ja. ja, en wat de PvdA nu dus moet gaan doen is weer destructief en weer die brug afbouwen. Nou ja, als ze de brug van het de kabinet... VKD heeft geslagen, ja, ja, als ja dan de... Blijf je aan de gang. Nee, dan ja, bouw je bruggen en dan bijna erin zien. Nou, anders, weer af. anders stort de brug in, hè. Daar komt het denk ik op neer op ja, termijn. Ja, ja, wat is de oplossing? Iedereen hm. denkt het allemaal te weten. Ja. Ze zijn nog niet begonnen. Ze moeten bruggen naar elkaar blijven staan Dat verwacht ik van dit kabinet. Ja, en eigenlijk zijn we ze nu al aan het disqualificeren, nog ja, voordat ze... Ja, nog voor en begonnen zijn. zijn. Samir, dank het... dan ik je zeer, want we gaan zo naar Martijn van de Kooi, onze binnen die loopt daar rond. En kijken waar die mee komt. Ferdinand uit Utrecht. Goedenavond. Goedenavond, Joost, met Ferdinand Hossenbuks. Ik uh, ben het helemaal eens hoor, met je stelling dat de PV, uh, P van de A zeker die handreiking moet doen, ja. de brug moet slaan. De VVD, Joost, verkeert nu al in zwaar weer. Die achterban mort, jongen. Mort en mort en het gaat maar door. En ik denk dat Diederik Samson en de zijnen zeker moeten gaan zorgen voor wellicht een oplossing richting VVD. Ze gaan het samen moeten doen. Gebeurt dit niet, Joost? Ik hoop het echt niet. Dan gaan we binnen vier jaar weer naar die stembus. Ja, Weet je, ja. Vanaf 2002 is het een rommeltje in Den Haag. Nederland is al jaren demissionair. Ik hoop dat deze clan die vier jaar uitzit. Duidelijke oproep, Fernand. Dank je wel. Zoals van ouds kom je goed door in de eter. Eh, we gaan naar Martijn, Martijn van de Kooi, onze Middelhofman. Goedenavond, Martijn. Ja, goedenavond, Joost. Martijn, waarom lukt het niet al meteen in den beginnen om bruggen te slaan binnen het kabinet, laat staan er buiten? Ja, kijk, als je een brug wil slaan, dan moeten die oevers een beetje dicht bij elkaar staan. Hè? Want een brug tussen Engeland en Nederland is uh, nog niet gelukt. Uh, nog nooit geprobeerd, hè? Nee, en kijk, PvdA en uh, VVD die zijn de laatste jaren weer wat meer opgeschoven. Hè? De VVD richting de, de PVV, uh, PvdA richting SP. Hè? Er werd wel gesproken ja. over SP Light en PVV Light. Yep. En wat zien we na de verkiezingen? Dat die twee notenbenen een brug moeten slaan. Nou, en op bepaalde onderwerpen... Uh, lukt dat niet of maken bepaalde hoofdrolspelers, zoals in dit geval Mark Rutte, echt enorme fouten. Want uh, het zit in de genen van de VVD dat je dus uh, niet inkomensafhankelijke krentenbollen of wat het ook is mm. uh, gaat afrekenen. Hè. Dat heeft Mark Rutte zelf zo letterlijk uh, gezegd uh, tijdens ja, de campagne. Kijk dan. En uh, nou, wat doet ja, hij? Hij stemt ermee in. Nee, Dan ga je zo in tegen het wezen van de partij. Terwijl voor de Partij van de Arbeid natuurlijk, zoals Rob Oudkerk ook zegt... het is lastig voor mensen die dat gestemd he hebben en die meer moeten betalen. Maar het, het gaat niet in tegen de basisprincipes van die partij. Nee, die kan dus daarom makkelijker. Is zo, ja. dit, daarom is dat zo ingewikkeld. En dit kabinet, er is geen brug, het heeft twee gezichten. Zie je ook met het kindpardon, P van de A... En aan de andere kant, het strafbaar stellen van de illegaliteit... is één kabinet die dat wil... Ja. met twee maatregelen die volstrekt verschillen Zeg je eigenlijk meteen dat het is een twee kabinetten in feite? Die met ja. twee, totaal, dat is ja, gedoemd het zijn, om... Ja, er is geen brug. Die brug die hebben ze bedacht omdat ze zelf ook weer hebben gezien dat ze zo ontzettend veel uh, verschillen. Niet op ja. alle punten natuurlijk, maar wel ja. op een aantal wezenlijke punten. En die brug is bedacht in woorden om te zeggen, kijk eens, we doen handreikingen, we doen concessies. Ja. Maar men heeft kaartjes getrokken. Men heeft kaartjes getrokken. En Rutte ja. heeft, heeft, is begonnen met, met, met, met het kaartje staatsschuld naar 3%. En daarna heeft Samsung gezegd, oké okay, prima, dan doen we eventjes... Uh, uh, die inkomensafhankelijke zorg. En Rutte heeft in zijn, uh, nou ja, ik weet niet enthousiasme er niet bij, maar enthousiasme ja, zullen we even zeggen. Waar, het is ja, een enthousiaste ja, man, ja, ja. Niet, niet waar. Hey, en uh, die heeft gezegd, nou ja, dan gaan we dat doen. Dan maar is het mislukt. Dan kun dat je zeggen, de uitruil ja, heeft ja, de niet start. gewerkt. Zoiets zei kolen eigenlijk ook al. Al hij je slaag om start. de arm. Die het die terug gaat... is er niet waar nee, jij het over hebt. Die nee. terug is er niet. Goed, we gaan zo verder, Martijn, blijf hangen, want je komt het einde even terug. Ik ga kijken wat men ervan vindt. Want Paul Meijer zegt mij: dit kabinet heeft niets geleerd van Pim Fortuin. Paars drie is een feit. De VVD heeft een dure prijs betaald. Betaald. En Arie van der Bunt zegt, uh, arie Jan, sorry, zegt... Eerdmans, we betalen al een inkomensafhankelijke premie. Dat noem je loonbelasting. Soms zelfs meer dan de helft van het inkomen eens. En Donna zegt, nivelleren is een afleidingsmanoeuvre. Zodra andere punten zijn doorgevoerd, komen ze er gewoon op terug. En Sem van der Pol zegt, WNL. Ik denk dat alle hysterie over koopkrachtplaatjes nu eens afgelopen moeten zijn. Laat dit kabinet gewoon gaan regeren. Hans van der Schot uit Leiden, goedenavond. Ja, goedenavond, Joost. Hans. Ik, uh, Hallo, goedenavond. Ik ben het uh, niet eens met de stelling. Uh, ik vind het uh, uh, hele kabinet had er eigenlijk een, helemaal niet gaan moeten met, met twee partijen. Er hadden meer, meerdere partijen aanwezig moeten zijn. Ja. Uh, ik denk dat, uh, dat dit echt gewoon een links kabinet is. En, uh, meneer Rutte die heeft gewoon na, uh, na het boekspijpen van meneer Samsom uh, zitten dansen. Want uh, uh, inkomensafhankelijke zorgpremie die verbrandt zo op die manier de motor mm. van de Nederlandse economie. Eh, want degenen die het die, die hardst worden getroffen, dat zijn de, de, de middeninkomens, ja. eh, die toch eh, voor, voor de, de koopkracht eh, zorgen. En, en ja, meneer Samson is natuurlijk hartstikke blij, want het liefst, eh, ja. eh, eh, hij, hij, hij heeft bereikt wat hij, wat hij eigenlijk ook eh, maar, wil maar, bereiken. Maar wacht nou even Hans, vind je nou niet dat juist de brug, als hij hem wil, heel wil houden, Samson, moet hij toch over die brug gaan lopen? Want anders gaat die brug ja, instorten. Ja, maar weet je toch dat dat niet gaat gebeuren vanuit, uh, vanuit de PvdA. Nou ja, dan, dan, dan, dan, kon het wel eens af, dan kon het wel eens sneller afgelopen zijn dan ze zelf hopen. Huh? Ja, en meneer Rutte, die, die zit natuurlijk nu op tweede termijn. En die wil, hè, uh, uh, uh, dat is natuurlijk ook wat hij heel graag wilde. Mm. Uh, hij was die maar gewoon in een torentje zit. En voor de rest, ja... Uh, yeah. Tot de wezen. En nou. over vier jaar gaan we weer stemmen. Ik ben benieuwd. dan er gaat, meneer Rutte, gaat het dan uit. Want je kan maar, hè, je kan maar twee termijnen uitzitten. En nou hoor, nee hoor. hoor de... Want ik geloof dat meneer Lubbers al twaalf jaar uh, zat. Of dertien. Ik ga er even vandoor Hans. Uh, tot, tot een zeker een volgende keer. Even naar Sylvester Bakker uit Brummen. Ja, avond met uh, Sylvester Bakker. Dag Joost. Hoi. Ik, uh, ik ben het eens met je stelling. En... Uh, ik vind ook uh, het betoog wat uh, Rob Oudkerk uh, gaf, dat kan ik helemaal uh, onderschrijven. Ja. Het is gewoon een slecht plan. Uh, er gaan helemaal de verkeerde prikkels gaan eruit. Ook de zorgverzekeraars, de hele marktwerking, Precies. is gewoon helemaal weg. Ja. Uh, kijk, uh, op het moment dat je wilt niet leren, uh, had je dat ook kunnen doen met de inkomensafhankelijke uh, bijdrage... Uh, daar wordt ook uh, dat wordt ook ingezet, hè. Uh, de, de hoge inkomsten eigen die, uh, gaan eigen naar yep. Ja, het eigen risico, hè, dat gaat dan naar 495. Yep. Daarin had je, uh, uh, denk misschien nog wel wat meer kunnen doen. En de aftopping uh, tot uh, dubbel motaal, dat is natuurlijk ook een hele rare. Plus wat ik ook nog mis erin, is gewoon er is ook geen vermogenstoets gedaan. Okay. Nu op dit moment kan een, een, een miljonair, die kan uh, uh, ja, uh, uiteindelijk voor uh, een, een, een zorgverzekering van 225 cool. euro... Uh, ja, op dezelfde uh, lijn ja. als de 70.000 70 uh, maximum. Ja. ja, ja, ja. Nee, dat klopt. Zitten een paar rare dingen in. Sylvester, dank je. Ik ga even afsluiten met, uh, met Martijn van de Kooijshow meteen. Niet nadat ik nog wat tweets op het tweede scherm heb voorgelezen. Alexander zegt, ik ben het ermee eens. PvdA moet een brug slaan naar de VVD. Uh, hij heeft het nog over zijn eigen uh, gezondheidszorg. Ronald zegt, ik jammer dat wij die rekening mogen gaan betalen, geeft Rutte uit bij een calculator voordat hij nog ergens de mist ingaat. Paulus van Dam, de brug, uh, geen drempel in de zorg, afhankelijk. Inkomen en geen lage inkomstenbelasting. Precies, daar kun je het mee uh, verdisconteren. Slooprechts zegt uh, hashtag Eerdmans. De PvdA moet dit niet opgeven. Uh, gewoon vasthouden aan de afspraken. De grootverdieners en de graaiers moeten gewoon meer betalen. Zo, middeninkomen wordt even als een, als een graaier neergezet. Robert Versteeg zegt de hashtag brug. Duidelijk een brug te ver. Mark vergist zich wel vaker. Kijk niet op een nulletje, meer of minder. Maar het van de kooi... Uh, je bent er nog, binnenhof ja, Eerste Kamer gaat niet lukken, hè? Buma en Roemen nee. hebben godzank gezegd, wij steken er een stokje voor. Nee, dat gaat, uh, dat, dat gaat. Dat, nee, ik bedoel, dit, dit plan is natuurlijk al voordat het kabinet uh, is begonnen, gesneuveld en, en, en wel in de Eerste Kamer. Uh, wat natuurlijk geprobeerd zal worden is om, uh, kijk het CDA, de, de, de, de, de, de D66, zullen misschien andere punten proberen binnen te halen en dan een gewijzigd plan wel steunen. He, dus ik bedoel, er zal ontzettend veel gepraat worden in ja. de achterkamertjes in Den Haag om Precies. dingen uit te ruilen, want dit is een... Uh, manier voor die partijen om alsnog wat invloed te krijgen. Ja, met een beetje pech. Zit de roemer zometeen nog? Gaat hij langs zijn met, met een nog een nog vreselijker voorstel. waarmee ze dan een senaatssteun kunnen krijgen? Ja, maar daar zal de VVD natuurlijk nooit mee akkoord gaan. Dat hè? hopen dus, we dan. Nee, nee, want dat wordt de ondergang van, van, van de... Van, ja, nou van de goed, ze zijn nog weg, op maar precies, ja. dat, zou ja. nog, dat, moet, ja. dat moeten we zien te voorkomen. Oké, okay, dank je Martijn van der Kooi. hier laten we het bij. Uh, tot de volgende keer zou ik, zou ik willen zeggen. Uh, Martijn, onze Benno watcher is, is, is, er, uh, is er weer bij de volgende keer als we erover praten. Want we zijn door de uitzending Heem was zeg maar nog, WNL en hashtag Knoppen. Ik ben het ermee oneens, de grootste partij heeft de lead. En Paul Visser zegt avondspits... En een brug achter Rutte Samson was in aanbouw, komt hij af met Spekman aan de knoppen. Een retorische vraag wat mij betreft. We zijn er doorheen, deze avond stond in het teken van de PvdA die een brug moet slaan naar de VVD. En ik eh, denk dat we een gemiddelde score hebben vanavond. Eh, we zijn er sowieso doorheen, dus uw belletjes eh, gaan we inzetten voor een volgende uitzending. Die is alweer morgenavond, want hier gaat straks kunststof verder met acteur Reinoud Scholte van Aschad te gast. Morgenochtend is het tijd voor het dagelijkse televisieprogramma van Omroep WNL. En dat heet vandaag de dag, zo u weet, daar in Merel Wester. Aan tafel met Paul Jansen en Charles Groenhuizen. De dag van de presidentsverkiezingen dus morgenochtend 7 uur op Nederland 1 te zien. En morgenavond een nieuwe avondspits, een nieuwe stelling van de dag om half 7 hier op Radio 1. Gaat goed dan. Dan kom je tot. Twee dingen. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. De nieuwe ministersploeg van Rutte treedt aan.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 Het is Hollandse Week, want Lidl houdt van Hollands. Alleen deze week echte streekspecialiteiten voor... Oer-Hollands lage prijzen. Friese suikerbollen, boerenkaas, Zaanse mosterdsoep, Veluwse stoofschotel en nog veel meer. Het lekkerste van eigen bodem. Hollandse Week. Alleen deze week bij Lidl. Lidl. De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs.